Het is weer begonnen. En ik kijk hier naar de klok. Vijf minuten over negen. Dat kan maar één ding betekenen. Weer een nieuwe frisse fruitige uitzending van. See it op jou. Radio. Heel leuk dat je me aan hebt staan. En dat zou ik ook maar zeker doen. Want ik kijk hier uit het raam van de studio. En de sneeuw die komt met bakken naar beneden. Moet je nog de weg op. Doe dan ontzettend voorzichtig. Want er zijn verraderlijk gladde plekken. En er komt nog veel meer sneeuw aan. En ja, deze plaat, Hagenaar en Albrecht, Won't Let You Down. Een klassieker in een nieuw jasje. En ja, wel heel toepasselijk. Wij laten hier, uh, van zie je het natuurlijk niet in de zeek. Want drie, drie uur ruis op de radio, dat kunnen we jullie gewoon niet aandoen. is dus gewoon drie stampende uren dance op Zandvoorts grootste dansvloer. En wat heeft deze drie uur durende show nou allemaal in petto? Nou, we gaan onder meer eventjes kijken naar de nieuwtjes. En dat heeft nogal wat leuks. Ik heb hier een uh, leuk wel uh, kerstcadeautje. Een nieuwe CD van Mouse 5 Wat het is, hoor je straks meer. Misschien leuke concertkaartjes voor Fadeless, want die gaan weer naar Nederland toe komen. Wanneer? Dat hoor je ook zometeen. Ik heb nog een heel rauw feestje in de aanbieding. En Midnight Freaks, die heeft ook een heel leuk feestje. En ja, als we het dan toch over feestjes hebben... ...de Partykite! Hoe kan het ook anders? Een programma zonder Partykite... ...heeft geen bestaansrecht. En ja, Tweets en Beats... ...is een mooie combinatie. Wat gaat er allemaal om in de wereld die DJ heet? Je hoort straks alle leuke Tweets... ...of ja belangrijke Tweets voorbij komen. Maar bovenal, heel veel lekkere muziek. Wat daar je van deze? Elvis Presley. Ja, die denkt, die maakt geen iets meer. Nou, Suspicious Mind. In het 2010 jasje. Gewoon lekker hier op jouw CWM Zandvoort 106.9. 104.5. Of via onze livestream www.cwmstandwoord.nl Wem's antwoord, where else zouden we aan zeggen? Ja, ja. als je denkt, hey, vorige week draaide je hem ook volgens mij niet in zit. Heel goed. Dit is toch wel zo'n lekkere track om mensen in een goede sfeer te brengen. Daarom draai we hem hier speciaal voor jou. En ja, heren en dames die het ook wel goed voor elkaar hebben, is fateless. Ja, we blikken alvast vooruit, want op vrijdag 25 maart 2011 geeft Fadeless een concert in het Klokgebouw in Eindhoven. De, ban de band heeft aangekondigd dat dit voorlopig het laatste concert in Nederland zal zijn. En de kaartverkoop start morgen, oftewel zaterdag 4 december, om 10 uur ochtends via livenation.nl. Dus wil jij erheen, zorg dan dat jij bent ingelogd. De charismatische rapper, zanger Maxi Jazz, DJ-toetsenist Sister Bliss en producer Rollo Armstrong zetten afgelopen vrijdag nog een wederom energieke show in een uitverkocht Ahoy in Rotterdam neer. Ook de show in het Amsterdamse Westerpark in juli dit jaar was volledig uitverkocht. De band heeft nu aangegeven dat er na de show op 25 maart 2011 in Eindhoven in ieder geval voorlopig geen concerten meer worden gegeven in Nederland. Verwacht mag worden dat dit Fadeless-feestje in Eindhoven een waardig afsluiter van deze reeks is. Midden jaren 90 was Fadeless een van de eerste dance acts die ook op popfestivals wist te scoren. Opvallend is ze voor dance-muziek, zeldzame samenstelling. Uh, de lijnen van Fadeless bestaan namelijk onder andere uit gitaren en drums in plaats van enkel een dj en zanger. De als Salva Mea uit 1995 was een grote hit in clubs en later ook in de hitparades. Met live uitvoeringen van latere succesnummers als God is a DJ, Insomnia en I Want More en We Come on One... ...staat Fateless een immigrant voor een energieke show en audiovisueel spektakel. Onlangs verscheen nog een speciale editie van het studioalbum The Dance, dat in de zomer van dit jaar uitkwam. Heb je die nog niet gehoord? Nou ja, kijk maar eventjes bij FreeRecordShop.com of andere downloadportals. Ja, ik noem het maar een leuk kerstcadeautje. Het klokgebouw op het voormalige Philips terrein, Strijf S in Eindhoven, heeft de functie van cultuurfabriek. De immense productiehallen op de begane grond hebben inmiddels meermaals bewezen uitermate geschikt te zijn voor grote evenementen met een capaciteit van 4.500 bezoekers. Zeer recent nog zijn de hallen gerenoveerd, waarbij veel aandacht is besteed aan de akoestiek en sfeer van het pand. En met succes, zo bleek bijvoorbeeld met het concert van Underworld in het klokgebouw op 19 november jongstleden. Dus nog even voor de kalender. Vrijdag 25 maart 2011 in het Klokgebouw in Eindhoven. Om 8 uur trappen ze af. Fateless. Kaartjes zijn 39 euro zonder de servicekosten. Dus die komen er nog bij. En ja, de kaartverkoop start zaterdag 4 december om 10 uur. Stipt op www.livenation.nl. Dus als je er een wil, zorg dat je er op tijd bij bent. Anders, ja, aan de door is mooi, zeggen we altijd. Maar dat gaat in dit geval waarschijnlijk niet op. Want deze concerten zijn zeer populair. Wat ook populair is, is deze track van de Firebeats. En Joe Suggie, featuring Maxi. Ofwel Hidden Sound. This beat has caught me. Je me op jouw CMM Zandvoort. Zandvoort's Grootse Zandvoort. Dansvloer. This beat is got me, got me. This beat has me, me. This beat has me out of control. This beat is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 Zowel de Firebeats en Joe Suki, featuring Maxi. En hij is in de house met zijn moemboes aan. De one and only DJ Dion Sidney. Goedenavond Dennis. Goedenavond. Zo. Je, je, trek je bombus even af. Wat, ja. de, wat een sneeuw hier is antwoord hè. Nou, het is niet normaal. Die, nee. heb er net nog doorheen. Een dikke vlok, hè. Oh. Het lijkt wel alsof we hier haast in de open zitten. Met al die sneeuw? Uh, uh, oost, in uh, oost Siberië. Ja, de auto's uh, die moeten nog net geen sneeuwketting hier zo op de weg. Nee, nou dat heb die van mij wel nodig. Die mini. Die mini. <laughs> Oké. Okay. hey, maar uh, heb jij nog uh, leuke feestjes meegenomen uh, voor vanavond? Ja, ja, het zullen een hoop uh, snowparties zijn. En, uh... Ja, een hoop sneeuwparties uh, vanavond? Dat, dat denk ik wel, ja. Hey, ik heb vanavond hele fijne DJ's, -set, want wij gaan vanavond niet draaien. Ik heb van, uh, namelijk vanavond niemand minder dan Koen Groeneveld geregeld. Oh. En, of de, en onze Duitse vriend Dons. Dons, ah, DONS. Twee spectaculaire uurtjes van twee hele grote namen. Ja, dat, dat belooft alleen maar wat. En Dennis, ja. ga je het eerste uur de partykijt doen? Of zeg je nou, weet je wat? We gaan gewoon de tweede uur eventjes uh, onder nou, een zetje. Ik denk dat het slim is als ik het gewoon de eerste uur doe. Want als ik nog wat last minute parties heb, dan kunnen mensen er nog op tijd heen. Als ik dat om twaalf uur doe, dan heeft het niet zoveel zin meer. Dat is zeker een waar woord. Gewoon. Klokslag tien voor 10. Tien. De zie je het partykite. Uh, ja, Dennis uh, Dead Mouse 5. Yes. Dat klinkt voor jou heel bekend, hè? Die heb ik. Welke cd hebben we dan over? De Four Times 4 is 12. Oké, okay, en jij hebt die CD dus al? Ja. Ik Voordat heb een... ik het hele persbericht ga doen. Hoe is de CD? Uh, het, ik zal je zeggen, hij heeft drie albums nu in totaal. De eerste is... Uh, hoe weet die ook alweer? En daar ben ik even de naam van kwijt. En de tweede is For Like Of A Better Name. De eerste vond ik helemaal top. Want dat was dat welbekende deadmau sound wat je gewend van hem was. Dat zwevende mellow sound. En de, de tweede album was echt... Uh, dat werd ineens een beetje heel erg uh, fidget tech. Echt harde tech house. En dat vond ik iets minder van hem. En ik moet zeggen, die nieuwe album heeft wel wat comm commerciële nummers. En okay, toch wel, dus ook wel leuk hoor. Het is toegankelijker. Te, ja. Oké, okay, dan gaan wij eventjes verder met het persbreekt. Misschien dat ik volgende week uh, wat nummers meeneem uh... Voor het eerste uur of dan wel ja, in, in we, je set. Ja, wat, wat nummers van hem. Oké, okay, nou ja, de uit Canada afkomstige muzikale visionair Deadmau5... breekt zijn derde officiële album 4x4 is 12 uit. Evenals het voorgaande album For Lack of a Better Name... Niet zomaar een verzameling losse Deadmau5 singles, maar een overzicht van zijn meest recente producties in een elf track durende soundtrack. Het album bevat een aaneenschakelde reeks van electro, progressive en zelfs dubstep tracks die verkundig tot één geheel werden gesmeed. Het album 4x4 is 12 wordt uitgebracht door Amy Music en is vanaf 3 december 2010 verkrijgbaar. Dennis, heb jij hem precies vandaag gekocht of heb jij hem al eerder ik had, uh, gehaald? Ik had hem al... Had je hem al eerder gehaald? Moet ik uh, toegeven. Oké. Okay. De, de, de combinatie van vooruitstrevende producties, een uitgekiend imago, een niet aan te slepen merchandise lijn en zijn wervelende live shows maakt Deadmau5 tot een van de meest besproken artiesten in de huidige cultuur. Met zijn imponerende LED-show, voorzien van technisch hoogstaande visuals en high-tech boot re reist Deadmau5 over alle continenten. Zoals het gezag hebben de Engelse dagblad The Guardian sprak... ...na het ondergaan van een Deadmau5-show. Met alle respect voor Kraftwerk en Punk. ...visueel gezien moet dit wel een van de meest spectaculaire shows zijn... ...in de geschiedenis van de dance. Het optreden tijdens de 2010 MTV Video Music Awards... ...en zijn bijdrage aan de game DJ Hero 2... ...bevestigen zijn immer reizende status. In de heilige graal der jaarlijkse DJ-lijsten de DJ Mac Top 100... ...klomt Deadmau5 5 dit jaar naar een vierde positie. Na Armin van Buren, David Ketta en Chesto ...maakt dit Deadmau5 5 de op drie na nou populairste DJ ter wereld. Een misleidend gegeven aangezien die, uh, Deadmau5... ...niet als DJ bestempeld kan en wil worden... ...Deadmau5 5 ontstijgt het DJ vak. De Canadees is een live performer en een muzikale techneut... Die zijn uitgebreide discografie in ter plekke verzonnen. Nieuwe versies over het publiek uitstrooit. Ja, dat is heel knap. Dat heb ik een keer live gezien. Hey, hij, hij heeft dan zijn laptop bij zich en zijn DJ-mixer. En dan gewoon ter plekke. Hij produceert gewoon platen ter plekke waar hij bij staat. Hij heeft, dan heb je bijvoorbeeld een plaat wat je van hem kent. Dan denk je, nou dit ken ik, leuk, leuk. En opeens draait hij die, die hele plaat gewoon om. En is zo, hij verrast je elk moment gewoon. En dat is zo mooi van hem. Want andere DJ's, net als die andere drie DJ's, die draaien platen van anderen. Die mixen in elkaar, zoals jij en ik dat doen. Maar hij, hij gebruikt zijn eigen producties constant. En elke keer gebeurt er wat nieuws. Waar je gewoon aangenaam van verrast wordt. En dat vind ik zo, zo, dat maakt hem zo uniek ja dat is uh, toch even ik, ik zal niet raar opkijken dat hij misschien nog de nummer één positie haalt hoor ook zo snel dat hij in de lijst is gestegen want hij is pas drie jaar geleden is hij pas echt doorgebroken ja en jij begon eigenlijk uh, dat uh, Joe hier ook nog bezig was met hele platen van Deadmaus ja we, we, altijd als er een nieuwe als er een nieuwe van Deadmau5, het was, het was, was het een altijd, wedstrijd ja maar het was ook altijd toen, nou, kijk, nu is hij wat van stijl veranderd en daar ben ik niet zo kapot van, maar... Ik vind het weer leuker. Ja, het, wo het wordt weer... Uh, ja, hij verandert steeds. Maar ik, wat ik van hem vind, zijn producties zijn, worden echt aandacht aan besteed. En alles is gewoon tot in de kleine puntjes is het gewoon... Perfect gedaan. Oké. Okay. En ja, toen met Joey, ja, dat was gewoon echt... Uh... Wie had als eerste de nieuwe track van Dead Ja, maar elke plaat was, klonk ook gewoon top van hem. Het was gewoon... Maar als je nu ook de, alle muziek ook in de top 40 tegenwoordig hoort... Het is allemaal een beetje geïnspireerd van hem. Want hij is met dat sound gekomen. Net als het pianootje wat je veel hoort. Daar is hij mee begonnen. Oké. Okay, ik... Nou ja, ik ga hem zeker eventjes uh, beluisteren. Je kunt ik, ook open... Nou, ik heb misschien zometeen, als het lukt een paar nummers van die album bij me. We gaan kijken of we dat nog in het uh, programma kunnen uh, flansen, want ja, we zitten met een heel druk schema, want we hebben nog heel veel nieuwtjes. Ah ja. Heel veel tweets. We zitten ook vol party Ja, het is één groot feest vanavond. En ja, wil je die CD kopen, dan kun je even naar bol.com, voor e Recordshop of een andere portal zoals iTunes bijvoorbeeld. Maar je kunt hem ook winnen. Dan moet je gaan naar www.djkite.nl en daar kun je je kans maken op... Een cd van 4x4 is 12. Tot zover dit persbericht van Dead Milds 5. Door naar een lekker plaatje. Een zomersplaatje. Wat hebben we nodig in die, deze koude tijden. Mike Polo, Basilda. Speciaal voor jullie. Op zo'n soort Schootse dansvloer. En ja, Dennis. Onze mailbox staat open. Ja. En vroeger hadden we altijd... Waar ben je aan dansen? Laat het ons weten. Ja. Wel erg gemakkelijker. Ja, ik ben in, het, in de sneeuw aan het dansen. Komt er gelijk al een mailtje binnen van Mark. Ja, die snelle internet tegenwoordig, hè? Ja, en mensen zitten tegenwoordig ook gewoon met hun mobiel mee te luisteren, heb ik... Uh... Is dat zo? Ja, ja. ja. Die, die technologie staat ook niet stil. De technologie staat voor niks. Nu gaan we door. My Polo. Pazelda! Tot Dennis? Ja, ja, ja, ja, ja. Hou jij ook van een rauw feestje? Ja hoor. Ja, op de tijd toch? Altijd leuk. Natuurlijk. Zaterdag 11 december. Ja, we blikken gewoon alweer een week vooruit. In de Tifolo Tifoli in Utrecht. In de feestmaand december zet Rauw in Tivoli. de versnelling een tuintje hoger. En gaat kei en snoeihard feesten. Het wordt een nacht met drie top DJ's die het dak van het oude... ...van de oude grachten gegarandeerd gaan afrijden. Natuurlijk is host en resident DJ Joost van Bellen van de partij met een decembermix van het beste van 2010. En 2010 was een heel goed jaar voor de muziek. Het ging werkelijk alle kanten op, waardoor Rauw weer is aangekomen bij het punt waar het ooit begon. Zonder grenzen en zonder dat er op één stijl was vast te pinnen. Dat is Kom op. ideaal. Dat vind, ik, dat vind ik het leukste mixen. Alles uitproberen. Daarom avontuur en verrassingen op de dansvloer dus. Van Space Disco naar Cosmic Rave. Van knallende analoge synthesizers naar gillende rauwe gitaren. Van smerige beats die als een krolse kat over de vloer doen glijden. Zweverig gedoe voor een fijne hack. Tot levensgevaarlijk crowdsurfen... De moord in de wall of death. Tot de rauwse, massale sit-down. Zo. Nou, de... heel mooi persbericht. Alle kanten op, hè? Rauw is meer dan apentrots. Want dit keer komen uit Engeland twee gastdickeys van wereldklasse: Elvis 1990 en Riton. Beide draaiden al eerder dit jaar op festival edities van Rauw. En bewezen de beste te zijn van het zomerseizoen. Die sets komen ze eens dik overdoen. Elvis, 1990, heeft nog nooit in Utrecht gestaan. Deze nieuwe jonge held is een favoriet van de grote rouw djs als Errol Alkan, Diplo en Boys Noise en is niet te missen. Elvis is bekend om zijn clubavond en platenlabel Nightslux in Londen en meer nog om zijn geweldige remixen en eigen producties. Sommigen noemen het UK Funky. Hij zelf ziet die grenzen niet zo en draait gewoon wat hij goed vindt. En dat doet hij op een manier die zorgt dat de hele Tivoli, het gebouw en het publiek erin... ...waggelend de oude gracht gaat verlaten om op de A2 een vrolijk vrijbaan te krijgen. En dan overdrijven we niet, cynisch geloven. Riton. Riton sluit de nacht medogeloos af en dat is heel goed nieuws. Samen met DJ Medgie van Ed Banger vormt hij het producersduo Cars Blanche... ...die menig dansvloer dit jaar in vlammen heeft gezet... Rital Solo is misschien nog wel veel beter. Het is een mix van bruinbare techno en pittige moderne house. Gegarandeerd keihard feesten dus. Dus voor je naar agenda 11 december 2010... ...moet je naar de Tivoli in Utrecht... Dennis, had jij nog opmerkingen hierover? Of had jij gelijk al nou, een hele ben, vette plaat ben, klaarstaan? Ja, ik heb uh, meteen een vette plaat klaarstaan. Voor degene die uh, vroeger... Nou, iedereen kent natuurlijk Gigi D'Acostino uit uh, begin jaren, uh, In het begin van de uh, 21ste eeuw. Van The uh, Riddle, Lamour Toujours. Maar hij had ook een plaat, die heette Bla Bla Bla. En toen begonnen twee nieuwe talenten. Die dachten, hé, hey, laten wij daar eens een, uh, even een update geven. En een update van geven. een 2010 upgrade. En uh, ja, Toen kwam er een hele vette mix uit. Uh, heel veel support van David Toort, David Puentes, Lebak Luke en uh, ja, dus gewoon grote namen die supporten. De grote namen die, support... die gaan ervoor. Ja, David Guetta support deze. Ik, ik heb hem nog niet uh, gehoord. Nou, dan, uh... We, wat zijn die namen? Wie hebben het geremixed? De Louis Brothers. De Louis Brothers. Speciaal exclusief. Nou ja, mag je toch wel zeggen? Ja, want bla. ik heb hem nog nergens op de radio gehoord. Ja, hij is net, uh, net uitgekomen. Net uit! En nu al hier bij het. Bla bla bla. bla, bla. 2010. Support, hoor. Ja, ja, ja. Deze gaat uh, de komende weken nog in mijn set langskomen. Dat denk ik wel. En anders uh, zit hij uh, stiekem in mijn uh, set. Yeah. Oh, je bent er wel uit kopiëren hier. Kopiëren plakken naar uh, JK Map. Ja, inderdaad. En we werden nog uh, heel mooi aangekondigd uh, door uh, Lena. Oh ja? DJ Jeroen en DJ Dennis. Nou, ik, vind het, ik vond het wel heel schattig klinken, misschien. <laughs> Dat, Dat was een het leuke bootleg naam. als een uh, cartoon serie. <laughs> een leuke naam. Ja. Maar oh ja, dit was dus Louis Brothers met bla bla bla 2010. Over naar een nieuwtje: Midnight Freaks. Ja, en dan hebben we het over Danny Howells die uh, op uh, bezoek komt. De Midnight Freaks zijn zeer vereerd. Binnenkort gaat de Engelse meester, Danny Howells, bij uh, hen in air naast. Ha en naast Howells wordt deze avond compleet gemaakt door Taras van der Voorde en Fur en Hazendonk. Er zal de hele avond bewoond worden door Dennis Ruijer met zijn Love, Peace and Beat set. Hij belooft een avond vol warmte energie en natuurlijk de nodige funk te worden. Danny Howells, voor wie je hem nog niet kent, draait al zo'n 16 jaar mee in de scene... ...en staat al 9 jaar hoog in de top 100 van de beste DJ's van de toonaangevende DJ-magazine. Hij weet dus als geen ander hoe hij zijn publiek moet bespelen... Zijn stijl valt het beste te omschrijven als een mix van diepe, warme progressive house en tech house. Hij bindt zich dus niet echt vast aan een bepaalde stijl en weet vooral altijd een, een warme sfeer te creëren met zijn zit. Naast zijn unieke gave om het publiek aan te voelen en hier muzikaal op in te spelen, is hij ook een ras-echte entertainer en een freak achter de deks. Zo is hij niet vies van een beetje eyeliner en opvallende kleurige kleding en zul je hem niet vaak stil zien staan. Howells runt zijn eigen label Big Dick Dieper. Hierop zijn veel van zijn herkenbare, diepe en melodieuze producties te horen. Vaak met een lekker funky randje. De Midnight Freaks zijn erg benieuwd wat het meester voor hen in petto heeft op 11 december. Nou Dennis, het gaat nog lastig worden? Tifoli of uh, naar Danny Howells? Uh, ja, de, of Amsterdam of Utrecht. Laten we maar even rock, paper, scissors uh, omdoen. Ja, ja, ja, we gaan het eventjes uitzoeken. Ja, en de uit Rotterdam afgekomstige Taras van der Voorde is al vele jaren een graag geziene gast in het Nederlandse nachtleven. Met zijn residenties in de catwalk in Rotterdam lukt het hem keer op keer om de tent op zijn kop te zetten. Met zijn diepe groovy sound met producties op het EC-label van Michel de Heij en zijn laatste productie, een 1998 EP, op het Italiaanse label Rebirth met een remix van D-Tron, is hij goed aan de weg aan het timmeren. Deze avond komt hij eens even lekker freaken bij ons in air. Verwacht een kwalitief hoogstaande set met diepe mids, dansbare beats en grooves. Last maar zeker niet least hebben we Fur en Hazendonk voor jullie achter de decks. Dit duo bestaande uit Raymond van Baal en Paul Hazendonk... ...hebben in 2009 besloten te gaan samenwonen in DJ Boots van verschillende clubs door het land heen... om het publiek nog eens extra te gaan vermaken met hun herkenbare sound. Hun sound valt eigenlijk alleen maar te beschrijven als één groot feest. Deze mannen letten hierbij niet op alle muzikale trends... maar volgen gewoon een lekker eigenwijs hun eigen hart... en draaien waarvan zij weten dat het publiek er los op gaat. In R2 zal Dennis Ruijer het publiek vermaken... met zijn eigen versie van de Love, Peace Beat set... Spierpijn in de benen op zondag zit er dus dik in met deze line-up. De avonden van Midnight Freaks zijn altijd omgeven met mooie decoraties. In deze kille wintermaand zullen we de schoonheid van de winter naar binnen halen en natuurlijk de klappertandende temperaturen buiten laten. Verwacht dus een prachtig winterlandschap, compleet met al zijn sneeuw en ijspegels. Nou, dat heb ik hier nu al voor de deur gezien, Dennis. Ja, nou, die uh, ijspegels die hingen mijn neus uit. Letterlijk. Wanneer gaat het voor water regenen? Ik hoop uh, dit weekend, want ik hoorde dat het uh, ging dooien het weekend. Nou, we krijgen nog een ijssel. We, we gaan het uh, weerbericht zo meteen bij het uh, tien uur nieuws uh, maar eventjes in de gaten houden. Ja. Maar voordat we gaan doen, eerst nog even deze plaat van Jesse Forn. Hij uh, zit vandaag uit, of uh, wat zeg ik, 1 december, op Stealth Records. Jesse Forn, somewhere. Ditmaal in de Basclap remix. Een super lekkere plaat. Natuurlijk op jouw CVM's antwoord. Jouw 106,9. 104,5. Ja, alle. Ik, uh, Geen sms duim maar een twitter duim Ja En ja, waar, waar traf hem af? Ja, Zullen we gewoon gelijk Nick... met Chucky aftrappen? Nee, Nicky Romero Oké, okay, Nicky Romero, Medical, jij je zin Medical Wild binnen nu en een week 1 bij Dance Tunes, kan niet anders Massive Track laten hij hem nou te pluggen of is hij nou zo hoog binnengekomen? Ja, nummer 1. En ik vind, nou, ik vind het wel raar Want uh, zo geweldig vind ik hem niet hoor Maar ja ik deel die, die ben... mening met je. Maar ja. ik, ik vind uh, Mary Wild. Het origineel vind ik zelfs beter. Nou ik, Om... vond, ik vond de Rond van de Beuken-versie leuk. Weet je, uit uh, 2006. Weet je, die, die trance uh, versie Die vond ik ook wel aardig. Ja, nee, ik hou gewoon van de original. Gewoon lekker oud. Nou, ja, ik heb een uh, Chucky-tweet. Uh, Hij zegt: uh, Ja, mag dat zomaar op de radio? Jesus Christus, Shanghai. Uh, mijn vier uur durende set voelde als 30 minuten. Hij uh, zegt, ik uh, pleed een hoop groovy plaatjes. En ze hielden ervan. Ik ga slapen. Heb jij nog een leuke voorbij zien komen? Uh, ja, Afrojack sa samen met uh, Chesto in de studio. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat, uh, dat is spannend. Een, uh, maar... een onbe, eigenlijk een beetje een onwaarschijnlijke combinatie. Maar uh, ja, Tiesto was blijkbaar zo onder de indruk van hem. Dat... Uh, hij denkt, daar ga ik eens een plaatje mee maken. Oké, okay, en uh, hij heeft nog met iemand in de studio gezeten. En dat ja. hebben we het niet over het maar het avond... House lid, Sebastian Grosso. Dat belooft weer een hoop moois binnenkort. Ja, nou Sebastian Ingrosso, die is sowieso een hele goede producer. Dus ja, dat, uh, ik verwacht uh, lichte tijden in uh, deze donkere dagen. Daarom. Uh, Sander Kleineberg. Die zit in Dubai. En ja, hij heeft er helemaal zin in. Dan hebben we de... Persconferentie in Kiev. Zo, die komt ook nog eens ergens. En ja. Patrick Hagenaar. Samen met uh, Albrecht. Ja, je hoorde hem al. Uh, als uuropener. Won't let you down. Ja, dit is gewoon een anthem. En hij gaat groot worden. Hij staat uh, bij de House Planet al in de hot selection uh, van week 48. Hou hem in de gaten. En dan heb ik nog een hele mooie van de Dark River. Je kent hem nog wel, hè? Daar, daar wordt aangevraagd van, heb je nou al eens een keer een sponsoring van een welbekend uh, alcoholmerk? <laughs> oh, okay. Dadalife, uh, die vervelen zich dood in de studio. Dus uh, hij vraagt aan ons, uh, wat willen jullie over ons weten of over de wereld? Uh, drop wat vragen en wij zullen antwoorden na de lunch. Oké. Okay. Dus uh, als je wat van Dada Life wil weten, nou, ik denk dat ik zeker wel wat vragen voor hun heb. Dus uh, ja, ze vervelen zich dood in de studio. Nou, en ga ik een paar, vragen, ga een paar ken... vragen stellen. Ja. Misschien leuk als je zometeen nog wat gaat produceren. Misschien uh, hebben ze nog goede tips, tips? voor je. Ja. En uh, ik zie hier een tweet van een vriend van de show, DJ Raimundo. En hij is ook niet erg blij met de huidige sneeuw... Uh, die naar beneden komt hier in Zandvoort. Want ja, uh, daar ligt hier inmiddels een uh, aardig pakkie. Dus moet je er weg op. Hou er rekening mee, want het is verraderlijk glad... Nog? En dan hadden we Peggy Bergovic deze week. Wat zeg ik gisteren? Moest hij plotseling naar het ziekenhuis. Oh. Uh... Wat dan? Ja, hij moest naar het ziekenhuis. Ja, hij had er ergens last van. hè? Dus meestal zo als je naar het ziekenhuis nou, moet. Hij, hij heeft het wel moet gemeld. Het maar... Ik ben hem eventjes kwijt, uh, die tweet. Nog even een laatste tweet. Nee, even een ja, laatste. Ja. Uh, nog eentje van Dadalife. Defpunk zijn goden. Nee, nog meer als goden. Daarom zijn wij maar simpele... Stervelingen. Oké. Okay. Nou, nog even een afsluiting voordat we jouw uh, nieuwe bootleg hoe we het moeten noemen, van Prok en die, uh, die doen we verontschuldigingen, want doordat het weer in Engeland uh, zo slecht is, kunnen ze niet naar Duitsland toe komen. Oh, het zullen ja, ze balen. Nou ja, als je je huis niet uitkomt omdat er al in de straat nee, een auto de weg blokkeert. Nee, dat middel... is, kan, moet je ook niet nemen. Maar daar, daar, een show van Piet Tong is ook al gecanceld. Hè? Dus uh, ja, een hoop shows uh, worden er misgelopen. Ik denk dat een hoop uh, optredens, want uh, ja, het gaat ook nog ijzelen IJsselen wordt er voorspeld. Ja, uh, ja wat en we dan, dan net is er één grote schaatsbaan overal. Daarom. Tot zover Tweets and Beats. Gauw door met lekkere muziek. En ja, Dennis, vertel er maar meer over. Jij bent aan het knutselen geweest. Ja, ik... Ik had het ook even. Ik verveelde me dood in de studio. Uh... Dood vervelen in de studio? Ja, ik had het ook... Uh... Ik was even helemaal... Uh... Wist ik niet wat ik ging doen. En dan maar, krijg je, maar, je dit. Maar ik, zat, uh, ik werd ineens gerikrold op uh, YouTube. Ik weet niet of je het uh, kent, Rickrollen. Nee. En dan krijg je een link op YouTube. En dan staat er bijvoorbeeld in de nieuwste houseplaats. Nieuwe hit voor 2011. Dan klik je erop. En dan komt opeens de videoclip van Rick Ashley. Never gonna give you up in beeld. En dan ben je gerikrolled. Dat is een, een geintje, is dat? Maar dat is zo'n zo hit geworden. Waardoor het... Uh... Maar goed, ik werd dus gerikrold. En ik had meteen inspiratie voor een mashup. Wat ik hoorde daarna. Ja, Milo drop the pressure. Ik denk hey, dit past. Speciaal exclusief hierbij. Yes. bij Steven Zie je het in de house zand grootste dansvloer? Rick Asley versus Milo. Never gonna drop the pressure in the Dion Sydney mashup Zometeen staat ze allemaal voor je klaar. The party card. Lekker gedaan, dit is ja, Rick Astley versus Milo. Never nice, gonna kon you niet En een voor jezelf zeggen we dan. Dank je, dank hey, je. het is tien uh, voor tien geweest en er kan maar één ding betekenen: de partykheid. Ja. En, uh, ik moet het maar kort houden dit keer. Ik heb maar drie ja, opvallende feestjes kunnen vinden. Ja, met, zeker gezien de sneeuwval. Ja, er zijn ook een hoop uh, gecanceld hè, door het slechte weer, uh, vervoer, alles. Dus, uh, nou, maar niet uit. Ik begin met Remote in Escape vanavond van 9 tot 5. De prijs is 10 euro voorverkoop bij Paylogic met de line-up de House Jugglers, Robert Feelgood, Bart van Liefland, Lucky Charms, Paul Sparks, Seductive, Sebastian Slebos, Brian Chundro en Santos Seductive. Twee keer. Oh. En MC DJ. En dan gaan we naar de friet van de show, die kunnen wij nooit laten schieten. Framebusters in de Escape morgen van 11 tot 5. Prijs is 15 euro. Verkoop ook bij Paylogic. Met de line-up van Raimundo, Adi van der Swan, Gabriel en Castellon, Norman Suarez on Percussion en MCG. Oh, Adi van der Swan is niet een uh, van de mindere. En dan vervolgens Latin Lovers in de Panama uh, van 11 tot 4. De uh, prijs is 10 euro, aan de deur 15 euro voorverkoop bij Paylogic en EasyTicket.nl. Met de line-up Roog, Fanatics, Jasper Clash en Chris Rocks. En tot zover de dus Party guide Als afsluiter van dit eerste uur. Dashga met Clash in de Matteo Di Mar mix. Ben je er klaar voor? zometeen? So, Niemand minder dan Behind the Wheels of Steel. Koen. Cool.